Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Een Italiaanse rechter heeft hij voor belastingfraude kwijtgescholden. Daardoor kan hij zich opnieuw verkiesbaar stellen. Berlusconi werd enkele jaren geleden veroordeeld tot vier jaar cel... en hij mocht vijf jaar geen politiek ambt uitoefenen. Later bepaalde het Hof van Cassatie... dat de uitsluiting van politieke functies opnieuw bekeken moest worden. En dat heeft de rechtbank in Milaan nu gedaan. Toch wordt niet verwacht dat Berlusconi... bij eventuele nieuwe verkiezingen hoge ogen zal gooien... omdat zijn partij Forza Italia niet meer zo populair is als voorheen. Op een boerderij in Oldenhoven in Groningen zijn twee mensen in een gierput gevallen. Ze werden er volgens de politie snel na de melding uitgehaald door de brandweer en naar een ziekenhuis gebracht. Hoe de twee in de gierput terechtkwamen en hoe lang ze er al in lagen is niet duidelijk. Bij de politie zijn de afgelopen jaren bijna 2500 grotere schadeclaims ingediend van bedragen boven de 2500 euro. Die claims hebben in totaal miljoenen gekost, blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd. De meeste claims krijgt de politie vanwege schade bij het binnenvallen van panden. En ook wordt geregeld uitgekeerd na het gebruik van geweld... bijvoorbeeld bij een ruw verlopen aanhouding. De politie probeert nu het aantal claims naar beneden te krijgen. Er komt één centraal meldpunt en er komen preventiemedewerkers. Voor het eerst sinds de overwinning op IS... zijn in Irak vandaag parlementsverkiezingen. Daaraan doen 7000 kandidaten mee, onder wie premier Abadi... hij hoopt dat de kiezers hem gaan belonen voor de overwinning op de extremisten... Maar veel Irakezen vinden hem corrupt. En ook zou de regering Abadi te weinig hebben gedaan om de economische malaise tegen te gaan. Het weer vrij zonnig. Vanmiddag wel flinke stapelwolken. Maar het blijft waarschijnlijk overal droog. 20 graden wordt het op de Wadden. Mogelijk 25 graden in Limburg. Morgen volgt een storing die de koele van de warme lucht scheidt. Aan de warme kant is het dan ruim 20 graden. Aan de koele kant blijft het 15 graden. Dus is morgen wat zon, maar afgewisseld door buien.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 Goedemorgen Zandvoort, live aan het tel Hoogland. En uh, we zitten even te wachten tot de weer verbinding komt. Er was net wel geluid, maar nu even niet. Goedemorgen Zandvoort! Juist, goedemorgen Zandvoort. Er zijn in het begin altijd wat opstartprobleemtjes. Ongepast en grotest. Oké, okay, zijn ze weer. Ja ja. Ja, ja, ja. Precies, het is jammer. Wij gaan zelf hier even plaatjes draaien. Straks wordt de korte verbinding vast wel weer hersteld. Of komen ze hier naartoe? Johan, nieuwe streep is uit en we schakelen nu weer even naar Hotel Hoogland. Is misschien ook niet zo'n goed idee. Daar zit vet ruis huis in. Ja, dat heb je altijd met een maar dat net begint natuurlijk. Dat heeft altijd in het begin nog met je kinderziektes. En dan moeten ze allemaal nog een beetje alles oppakken. Dus dan ja, dat moet je ze dus ook niet te kwalijk nemen. Dus vandaar. Goed, uh, we wachten even tot de, de verbinding beter is. En tot die tijd ga ik gewoon nog even een plaatje draaien. Ik bedoel, ik heb hier een hele stapel platen staan. mijn rechterkant, die gaat er vanavond helemaal doorheen, ja, denk we, ik. We kunnen het nog even hebben over Moederdag. Ja, vertel, hoe is Moederdag eigenlijk ontstaan? Nou ja, het is eigenlijk een hele oude traditie. Ja? En het gaat terug uh, nog op de moedercultus in het klassieke Griekenland. Maar de katholieke kerk kent al een lange traditie van de verering van Maria, de moeder van Jezus. En er zijn dus stemmen opgegaan toen, om het toen in augustus te doen. Ja. Bij Maria, de hemelopneming of zo, daar ergens. Maar uiteindelijk is het in Amerika begonnen. Ja. En eigenlijk voor het eerst in Nederland, in 1925 begonnen. Dus, maar het is wel heel grappig hoor, want er staat op Wikipedia op welke landen uh, wanneer Moederdag vieren... Okay. En Noorwegen doet bijvoorbeeld tweede zondag in februari. Hij oh, zou verschillende datums hebben. Ja, okay. in, in, in Indonesië doen ze op 22 december. Hmm. Dus, uh, dus er, er is altijd wel een moederdag te vieren. Dus ik zou zeggen, kinderen, verwenden je moeder... Ja. Er is altijd een reden om een beschrijving. Maar het, het is toch altijd wel een moeilijk puntje. Want sommige mensen, die, zeg maar. Uh, sommige kinderen hebben, hebben geen moeder meer. Dus dat wordt dan wordt het extra ja, zwaar. Ja, ja, ja. En sommige kinderen zijn, is een moeder gewoon weggelopen. Die is ge... Dus dan worden ze op school worden ze geconfronteerd met iets knutselen voor een moeder. Die, er niet ah, meer is. Mijn moeder is die niet Of nee. Maar sommige kinderen hebben twee moeders. Dat ja, is ook weer heel apart. Die moeten dan twee keer zo hard aan het werken. Of ze hebben twee vaders. Dus, dus het is. Nou ja, dan is het, allemaal, dan... die zijn heel makkelijk hoor. Nee, dat, is dat is moederdag. Waar. Dat is waar. Ik bedoel, dan kan je bij het echt alles afschaffen. Want als je elke keer geconfronteerd wordt met iets. Dat het gewoon niet leuk is. Ja, maar ja, dus heb... in Hongarije, Litouwen, Portugal, Roemenië en Spanje... is het dus de eerste zondag in mei. Nou ja, en bij ons is het dus de tweede zondag in mei. Ja. Dat zijn de meeste landen, hoor. Maar het varieert gewoon. Ok. grappig. En dan vraag ik me het ook altijd af. Uh, uh, weet het, Vaderdag is het ook in elk land? Dat, dat vaderdag? Dat is, is meteen ook meteen de opdracht voor de volgende... Uh, nou, dat kan, ik, dat kan ik gelijk even voor je opzoeken. Want uh, we, we draaien onze hand niet voor om. Nee, vaderdag. En dat is gewoon eigenlijk uh, de derde zondag in juni. Ja. Yeah. En dat komt uh, eigenlijk voort uit de voorafgaande moederdag. hè? Want ja, die vaders wilden natuurlijk weer niet achterblijven. Oh, this, oh, yeah. Maar die hebben ook dus weer in heel veel landen hebben ze dus uh, verschillende dagen. Zoals 5 december yeah. in Thailand. Dat is eigenlijk verjaardag van Sinterklaas natuurlijk. Maar daar is het verjaardag van de koning. En dan is het een Thailand vaderdag. Want de koning oh. is natuurlijk de vader van het volk hè. Dus uh, ja, dit is wel heel grappig. Hey, het is gewoon wel heel belangrijk. Dus de derde je vader en moeder juni, te eren. Het is het vaderdag en het leuke is dat je dan vaak ook het houtfestival hebt in Haarlem. Oh ja. Dus neem je vader mee en, en een krukje en een flesje wijn... en dan ga je gewoon lekker naar uh, muziek luisteren. Yes. Nou, wij gaan ook nog naar muziek luisteren en je uh, afwachten... of het misschien nog wat gaat worden met Goedemorgen Zandvoort vanuit het Hoogland. Het zal wel leuk zijn natuurlijk. Vanavond treedt hij op, deze beste man, Gas Gomes. In Roadtown, in Rotterdam... Zeg, die zou ik wel een op kunnen doorbrengen. Nou, dat komt toevallig uit. Hij is de Roadtown in Rotterdam, speelt hij. Gas Gomez. Hij is wel Supergrass. Ja. Die uh, drie jonge luid in de Britpopartiesten. Echt, pomp op je stereo. is een hit onze geloof ik. Ja, dat is al heel lang geleden, hoor. Zegt, 20 uh, twintig jaar geleden bijna, denk ik. Nog deze man maakt nog steeds muziek. En uh, even afwachten hoe het straks naar Tino gaat gebeuren. Ach, en wil je niet van die tragische berichten of uh, uh, filmpjes laten zien? Huh. Nee. <laughs> altijd wel leuk hè, poesfilmpjes. Ja, ik kom er al... toevallig in tegen. Dat Jolande, doet... die had na tien uur altijd dat soort filmpjes. Die zit zich gebilogeerd, zit er nog een uur, zit er dat poesfilmpjes te kijken. Ja, dit is, dat is, uh, maar dit is, is... wel heel leuk. De ja. kat die, die, die, die valt een eekhoortje aan, want die eekhoortje houdt zich gewoon op zijn rug vast. Okay. Dus dan kan hij helemaal niks. Dus dat is natuurlijk wel erg leuk. Ja, grappig. Het spreekt altijd de verbeelding de natuur. Ja. ja, maar ik heb dus nog wel een leuk goed nieuws. Ja? Want het is altijd zoveel slecht. Maar uh, het scheen dus dat de uh, Tasmaanse duivels in, uh, in Australië. dat die uh, uh, allemaal kanker hadden aan hun gezicht en zo. Ja? En het werd overgedragen als ze aan het bijten waren van paren. Maar uh, nu hebben ze dus een groep van veertien gezonde Tasmaanse duivels gevonden. Oh. En uh, dus dat, dat is eigenlijk uh, echt goed nieuws. En de gezonde dieren bieden nieuwe hoop dat er met uitsterven bedreigde diersoort soort gered kan worden. Dus dat is wel heel leuk. Oké, okay, en ze gaan nog wel uitzoeken waar, waar het gezwel allemaal in hun gezicht vandaan komt. Nou ja, het is, uh, het is waarschijnlijk echt een overdraagd uh, virus of zo. Maar goed, dat... misschien is het één dus zelfverd... is geëvalueerd naar een gezond soort. Ja, laten we Maar ja, als, als je dan maar weer geen in, intelt krijgt, hè, dat ze dan daardoor weer doodgaan. Nee. Want dat is natuurlijk ook zo, hè. Want je uh, hoort wel eens dat er inderdaad uh, sommige ziektes... Uh, dat mensen alleen met hun eigen familie mogen trouwen en dat soort dingen. Dat schijnt ja. dus echt oh, ja. problemen te zijn. Ja, is dat in de Volendam een of andere ziekte? Ja, maar ook, ook, ook in Turkije en zo. Oké. Okay. Dat, je, dat je dan met een, met een neef of zo met een bepaalde slechte nou, Om het geld binnen genen, de familie te houden. Ja. Ja, ja dat, dat geloof Lekker ik ook dan. wel. Goed, tegelijkertijd worden er heel technische dingen gedaan. Oké, okay, ik zit net te kijken Er komt wel muziek binnen van Hotel Hoogland Goedemorgen Zandvoort Dus laten we nu gewoon maar schakelen naar Hotel Hoogland En kijken of ze daar van start kunnen gaan Er zit wel wat ruis op de lijn Maar Ik denk dat het wel beter Oeh, niet veel beter Klein beetje Er wordt nog aan gewerkt, misschien kunnen we beter nog even een plaatje daarvoor Voordat we straks uh, uh, Verder gaan Doe maar even een gerustelend piano muziekje. Ach ja, het is allemaal wel mooi in het leven. Even rustig aan. Cruising. Sion. De verlengde van Doe leeft. Maybe. Is wel leuk en langdradig. Ja, klopt. Het is al 20 minuten over 10. Ja, we hebben de knop gewoon niet omgezet. Wat is wel eens. We kijken het gewoon maar even bij uh, Hotel Hoogland. Dus die zijn gewoon een programma aan het maken. Je hebt geen idee dat, uh, dat ze gewoon naar uitstaan. Echt, dat hebben ze helemaal niet. Nee, zonder gekheid. Ze zijn wel aan het uitzenden nou. Maar de, de, de, de, de, de lijn is zo slecht. Dat we dachten: dat gaat niet. Dus we zijn nu bezig. We hebben het kijken of we in kunnen bellen. Dat gaan we gewoon via internet gaan we doen. Goed idee. Maar dat klopt. ook nog niet helemaal, geloof ik. Hè? Nee, het is ook een hele slechte verbinding. Nou, dan laten we hier gewoon maar een plaatje draaien... en berichten aan u presenteren. Wat heb jij nou weer? Moeder Maxima? Ja, Maxima die schrijft de moeder van de ontvoerde... Ja. Uh, in Sia terug. Ja, klopt. Die is natuurlijk al een tijdje... haar kind is ook al ontvoerd door die, moeder, of door die vader... Uh, ik weet niet welk land het uh, toe is gebracht. En daar is het ook uh, een rechtszaak voor geweest. India. het ja, kind, kind is waarschijnlijk vanuit Nederland ontvoerd naar India. Ja, klopt. En, en zij vader. zegt zelf: het is in de bijzonder moederdag verschrikkelijk. wanneer een moeder en haar kind tegen hun wil niet bij elkaar kunnen zijn. Dat gemis is schrijnend. Zo laat zij weten hier de Rijksvoordichtingsdienst. Ja, dus, uh, wat Rashid had gevraagd in een brief aan de koningin. om steun en of zij haar zaak onder de aandacht wil brengen. Ik schrijf u deze brief van moeder tot moeder, van vrouw tot vrouw. Van mens tot mens. En ook vertelt Nadia dat ze inmiddels voor de tweede keer alleen zal zijn op Moederdag. En uh, India werd in september 2016, toen de tijd twee jaar oud gekidnapt uit de woning van haar oma in het Amsterdamse Watergraasmeer en ontvoerd naar India. En sindsdien leeft zij daar bij haar vader, Jezat Ha. Maar ja dat is inderdaad uh, twee jaar dat kind kan waarschijnlijk niet eens meer Nederlands spreken. Nee, dat heb je ook kans om. Nee, dat, uh, dat is gewoon heel erg moeilijk. Ja, het kind is gewoon een dupe, hè. Maar het Jij schakelijk hartstikke gezellig leven bij de vader. En, maar die, die vertelt gewoon helemaal niet hoe het met die moeder zit natuurlijk. Die heeft gewoon een de koude verhaal verteld over die moeder. Ja, ik kunt wijven. Oh, wat oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. mensen. Uh, mocht niks van der, en uh, ja. Dat soort dingen allemaal. Dus die heeft... die zo, Nou, ik vind het hier gezellig bij mijn vader. Ik moet het lekker warm hier ook. Geen punt allemaal. Ik mag alles van mijn vader. Moet ze straks je terug. Ja. ja. Ja, dat is ook... En, uh, ja, dat is, en, uh, echt, ook kinderen hebben. zijn ook de dupe gewoon. En uh, vandaag ook een stuk in de, in de Telegraaf te lezen. Stop de importpolitiek. Oh, nee, dat, sorry. Nee, over uh, de kinderen speelbal van asielclubs. Dat sommige ouders hier naartoe komen en echt geen kans hebben om gewoon zeg maar, uh, te, blijven, te mogen blijven. En uh, uiteindelijk proberen ze het en ze blijven het proberen. En ze blijven het proberen. En ze blijven het proberen. Nou, het kan, kunnen ze er echt rekken tot bijna tien jaar. Ja, dan en dan zijn zo, die kinderen helemaal hier uh, die zijn ingeburgerd. En schijn die dan Nederland? Ja, die zijn, nou, nee, niet. Ze ja, zijn die het, hier geboren. Het, het gaat dan over twee kinderen die komen via Rusland en Armenië komen ze hier. Dat daar Armina, Howick en Lil. Uh, Houwik is, geloof ik, die moeder. Ja, uiteindelijk, die neemt dan twee kinderen mee. Een kind van twee jaar en een kind van één jaar. En die groeit hierop, gaat hier naar school. Ja. En zij wordt al na twee jaar afgewezen. En uiteindelijk uitgewezen moet ze weg. hoger beroep, na twee jaar weer. En dat loopt maar op elke Doet ze beroep op allerlei wetten waar ze, waar ze eigenlijk gewoon... Dat gaat gewoon niet lukken, weet je wel. Het is niet echt een de politiek vluchteling. Dus ze moet eigenlijk gewoon terug. Maar elke keer weet ze weer iets anders te bedenken. Elke keer wordt het weer afgewezen. En die kinderen blijven. Maar die kinderen zijn hier gewoon bijna tien jaar. Zei, Vanaf ja, 2008. Ja, ze, nou ja, het zijn ja. ja. die eigenlijk. Dus die moeder is uitgewezen. Die kinderen zijn dan weer ondergebracht bij vrienden. En die vrienden gaan zich op hard hart maken. die kinderen mogen blijven. ja, echt, ja die als ouders zijn dan wel dan heb je het ook... Ouders. En ja, die ouders hebben natuurlijk ook een verantwoording. Te zeggen, het, ga, het is gewoon gedoemd te mislukken. Ik moet me hierbij neerleggen. Maar nee, volhouden uiteindelijk. Dan word je zelf uitgezet en dan blijf je kinderen achter. En ja, dat is echt een triest verhaal, weet je wel. Ja, ja, ja. Komt tot één keer. Maar ja, de politiek moet hier dan de handvatten voor geven. En dat is nu niet zo makkelijk. Goed, ik, ik luister nog even één keer naar Hotel Hoogland. Of daar al de verbinding beter is. Of het al, het is ieder geval een stuk rustiger al. Goedemorgen, heb ik contact? Heb ik contact met... Kijk, komt wel een geruststellend muziekje aan. Als iemand ook nog even tegen me aanpraten, ben ik helemaal gerust. Ja, dan kan je, kan je ook weg. Nou, deze uren zijn dubbel, hè? Dan krijg ik gewoon weer dubbel betaald. Ja hoor, het klinkt als. Is, is dit de jingle? Nee, dat is geen jingle hè, dit. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> ja. Die... Precies, dacht Doobacht ik ook. Toebak leeft hier op de zaterdagmorgen wat langer dan normaal. Maar dat vinden wij helemaal niet erg, want we hebben nog heel leuke muziek om te draaien. Piet, Jorn en Scarlett Johansson maken om dezelfde tijd weer zijn EP'tje. En dit is een single daarvan, Bad Dreams. Maak maken ze muziek. Scarlett Johansson en Pete Jorn. En uh, dit is uh, een beetje apart. is Wel apart. En het uh, de, de, de, de, de nummer heet uh, Bad Dreams. Goed. Uh, het schijnt dat de verbindingen goed zijn met Hotel Hoogland. Dus we schakelen even. Goedemorgen Hotel Hoogland. Het is Goedemorgen Zandvoort. Zit er iemand of niet? Hallo? Hallo? Hallo? Dat mag die ook. Dat mag die ook. Goedemorgen. Een zeer goede morgen vanuit Hotel Hoogland. Een excuus voor de late uitzending. Ja? Er waren wat technische gebreken die nu okay. ratensnel zijn opgelost. Uh, Jacques Jozef doet natuurlijk weer de techniek. Graag gedaan. Dank u wel alvast. Uh, de koffie Gert van Kuik en Gerry die naast mij zit en die presenteert met mij mee. Die hebben de redactie gedaan en de koffie en water krijgt u van Gert van Kuik. U bent natuurlijk altijd welkom in Hotel Hoogland als u wilt komen kijken. Dat gaan we allemaal doen, want het gaat allemaal ja, nou ja, snel treinpaart voor. De eerste gasten zitten natuurlijk even al te wachten en dat is uh, Romain Wheeler. He is een, uh, hij is een pianist en hij uh, woont in Mexico en uh, hij, hij heeft een concert uh, op 27 mei in de krocht. We moeten wij maar meteen met hem beginnen? Dat lijkt me wel. Goed, oké. Welkom, meneer Wieler. Dank u. Dank u. Het is een plezier om hier te zijn. Goedemorgen. We zijn hier nu. We zijn voor het in Zandvoort. We hebben een concert. Ik ben heel blij voor dat. Ik kijk ernaar het. Ik What iedereen you Oké, wat ga je doen? Wat ga ik doen? Ik ga eerst een piece van Johan Sebastian Bach Jesus is my joy of man's desiring mm -mm. as a meditation, and then uh, the Appassionata um, Sonata of Beethoven, okay. and then the uh, Consolacion of Liszt, and Un uh, Suspiro of Liszt and the Hungarian Rhapsody, number two, Okay. <laughs> and then as intermission, I play my own compositions based on my experiences in the Sierra Tarahumara okay, you in Chihuahua, yourself. in mm. northern Mexico, where I've lived now for 25 years. My God. What kind of experience did you do? Did you do there? <laughs> well, I went there, just a, living? I went there as a musicologist to write the music of the tribe, because I'm also a composer. I studied composing in, in, in Vienna, and the Musico for 12 years. And so I went there first to write their music and record it from 1980 till 1992 every year for two months mm -mm. and I lived in a cave with a Tarahumara family and had a solar piano which was a sensation at that time <laughs> because there were sampled pianos where you could record the actual sound of the piano and put it in the memory of the keyboard. Yeah. And that way I wouldn't lose my technique for yeah, yeah. two months when I'm with them. Yeah. And people would come for two days walking just to listen to the sound of the piano. Yeah, they it sounds like water. Play the pianchi so it will rain, they would say. Okay, okay. So uh, every year was two uh, two and a half months and every year I started loving and liking it more and more. The people, the landscape, until okay. I finally, in 1992, made the decision of, of coming to stay. Okay. And you bring something with you. And who is the man next to you? <laughs> well, I think <laughs> he's. <will introduce laughs> What is he doing? Well. What is he doing? Yes. <laughs> ja, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ben en Gerrit, hartelijk dank voor de ontvangst hier. Gij hey, dank. Welkom. Wij, ik ben uh, via via. Ik ben ook weer bij jullie terechtgekomen, zo gaat het eigenlijk de hele tijd. Uh, nu ik uh, ja, uh, help uh, concerten te organiseren voor uh, Romaine Wheeler. Sinds 2014 ben ik dan betrokken bij een klein groepje mensen die de concerten in Nederland uh, organiseren. Elke keer proberen we andere locaties. Uh, kerken, culturele centra, er uh, is een festival. Uh, en, uh, hij doet een tour door Europa en dan uh, kiest hij uit van die datum tot die datum ben ik in Nederland en uh, wij zijn er eigenlijk het hele jaar door al aan de slag uh, mijn collega Emmy Konings die uh, is vorig jaar gaan flyeren voor concerten in Amsterdam en uh, die kreeg te horen van er is hier een theater Theater ja. de Krocht en uh, nou, om kort te gaan ze heeft gelijk contact opgenomen met dus Theo Smit en uh, die wou daaraan meewerken en zodoende is die datum gekomen van 27 mei we zijn hier een paar weken geleden geweest toen er Druk geflaaierd werd voor de verkiezingen. Mm -mm. Dus we hebben de, hebben lokale, partij, de lokale partij <laughs> oh, gesproken. Open. En uh, ook de toiletjuffrouw uh, okay. bedankt aan ja, het strand. Ja. Die wees ons op de lokale pianoleraar. Uh, die ook geïnteresseerd zou zijn. Okay. En we zijn langs de VVV gelopen. Uh, dus zo doen. proberen we gewoon hier en daar wat mogelijk is. En uh, dus nogmaals hartelijk dank dat we hier terecht kunnen. Ook via een collega van mij voor mijn werk. Ja. Uh, van podium... Uh, Graag gedaan. Altijd welkom. Hartelijk dank. Hartelijk nou, voor, uh, voor de duidelijkheid, hè? Ja, 27 mei. Ja, zondag 27 mei. Inloop in de krocht. De, in de krocht. Inloop vanaf 2 uh, uur. Uh, reserveren is niet nodig. En uh, er wordt een bijdrage gevraagd van 12,50. Het bedrag mm -mm. gaat gewoon naar het project uh, de Taromare Indianen by uh al jaren voor werkt. Mm -hmm. Do you understand him when he's talking? <laughs> Just out? a little bit. Huh? <laughs> some, some. So yes. um Romijn, you yes. uh, you're traveling a lot and how long is your staying in, in Holland? Three weeks. Three weeks and how many Week. concerts do you do there? Uh I think there'll be about right? Six? six? Six concerts okay. yeah and after Holland? Every then I go on and perform in in Spain and then in Austria Mm -hmm. and then it's in germany and then back to uh, california then from california down to mexico so how many so uh, months do you travel usually uh, if you put it all together my concerts are about half of the year and the other half I'm practicing and composing in <coughs> the sierra tarahumara i have a clinic a school and a scholarship program and they all uh, are uh, all survive because of the music and the concerts. Yeah, yeah, yeah. And I have one pupil that is a Tarahumara boy that is now giving concerts on his own, the first Indian pianist and composer that we have on the continent. So... And he has been to Europe with me two times, and he's now studying his he's master's in university. He's a pupil, a university. pupil of you. Yes, yeah, the first okay. Indian. Mm -hmm. He also composes and... And plays Chopin and Bach and Beethoven, and, and the music of the Tarahumara also in the Sierra. And he also contributes with his concerts to our scholarship fund. <coughs> Do they make uh, a kind of different composers the the uh, the people where you live? The music of, of the tribe has some uh, similarities to the music of Ireland and Scotland as a round dance character, mm -hmm. like a number eight, it has no beginning and no end. end, and it is very <laughs> cheerful, very yeah, okay. cheerful music, yeah, yeah. Uh, because they believe that the, the music should be to cheer the heart, and it is to clean the path between us and our creator, Okay. Yeah. and so they always Spiritual, have this as Spiritual, a prayer. Yeah. Yes, mm -hmm. Mm -hmm. So we are it's going to listen to your uh, yeah. uh, music later on. You have two different uh, parts: first the classic part, that's and then your own. That's where I usually have the my programs. Yeah. Yes. Yeah. Mm. Yeah. What is the big difference between uh, the classics, that's already written, <laughs> and your music? Uh, your, your, your music? Well, my music is usually uh, based on nature. uh... Sometimes I write the music of the trees. This time is something new. I'm. Uh, looking into the aura of a whole family, of an Indian family, and each person in the family has a different spirit that irradiates in the children, four children, and the adults. And so I'll be doing this whole suite dedicated to their aura. Mm -hmm. This is called the Raramuri family, Tarahumara mm -hmm. family. Mm -hmm. Okay, yeah, I see it mm -hmm. here. <laughs> oh, oh, this, this, this is the whole yeah. This is, okay, yeah. This is for, the for, whole family. for every family person, and in the family... L every person ha has his own spirit his own and his spirit. own music. Okay. And I use some of the rhythms that are typical of the area mm -hmm. for these people and just dress it with my own themes. But the rhythms are local okay. rhythms from okay. the area. Okay. Okay. Yeah. And also yeah. on the piano. Oh, yes, yes, also. yes. yes, yes. Yeah, we already heard a little uh, piece on your uh, telephone. Yeah. Uh, so that was in Amsterdam? That was yesterday. No, that was yesterday in Rotterdam. Rotterdam, Rotterdam. Mm -mm. Mm, yeah. But I think it's interesting to mention to the listeners the last piece which you will play. I think they will they will uh, uh, play it on the radio right now, which is written yes. for for guitar. How is the that? The last piece was uh, written in 1886 by Francisco Tarrega. Uh, the Memories of the Alhambra, Recuerdos de la Alhambra. Okay. And I listened to this as a boy when I was nine years old mm -hmm. with Andres Segovia. He played in San Juan, Puerto Rico. Mm -hmm. And it changed my life because it, it had so much beauty in that music. All that was most beautiful of a lifetime in one melody. And I decided I must pass it over to the piano. Mm -hmm. It has a constant tremolo. So it is not used on the piano very often because these, t the third and the fourth finger have tendons that friction mm -hmm. and you can't use it very long. Uh, okay. Robert Schumann lost his technique because of that. So I only had permission to study one major every week. And when I was 17, I finally was able to reach the <laughs> end of it. And then my father said, no, but you don't have it. Now you make your own variation for the piano. Yeah, yeah. And I have been performing this music as a meditation. It is what changed my mus my life as a musician from a hobby to a passion. Okay. I've been playing that now since 1967 when I had my first tour in the Mediterranean. Nice. The story of the nice. recuerdos de la Alhambra, and yeah. I played there five years ago on the esplanade in front of the Alhambra, Rhapsody in Blue of yeah, George yeah, Gershwin, yeah. And, nice, yeah. and the memories of the Alhambra so it was nice uh, to meet you and we're going to listen to your uh, music. I'm transferring uh, over, going over to Dutch because I want to uh, show the people what they are going to expect and maybe yes. you can help me. Maybe. Sebastian. Maybe, maybe you'll allow me to explain why I'm doing all of this mm -hmm. when I first came in spite of all the great beauty of the area I found many places where the children half of them die before the age of ten mm -hmm. because of malnutrition Or because of lung problem, or because of diarrheas. Also, yeah. And so I decided then and there that all my income from now on, from 1992 on, would be to uh, make a clinic to help uh, to change the situation, and I would live only from the sale of my CDs. So that is why I'm still performing. Otherwise, I'd be there sitting and composing that's all that's the time, that's, that's okay. <laughs> doing nice things that's in Mexico. <laughs> Sebastian, kan jij ons iets vertellen over de, de, de omgeving van het concert? Er worden beelden vertoond? Ja, er worden, ik kan niet veel vertellen over de omgeving zelf. Ik ben niet zo bekend in Zandvoort, maar de, de Krocht lijkt mij een uitstekende locatie. Hij is goed donker. Mm -hmm. uh, we zullen een ronde opstelling gaan maken in overleg met Theo, met de piano in het midden. Iedereen ja. kan het goed zien. Ja. Hij heeft een vleugel en uh, er wordt een, uh, een, een scherm neergezet waarop ook een film vertoond zal worden. Die veel over uh, het leven daar uh, vertoont. Uh, het is ondertiteld. Hij speelt ondertussen tijdens de uh, nummers. Ja, nummers. Uh, ik weet even geen ander woord. Stukken. stukken stu ja, uh, muziekstukken. Vertelt ja. hij ook ja. waar het over gaat uh, in het Engels. Hij zou het ook Duits kunnen trouwens. Hij ja. heeft in wenige gestudeerd. Maar uh, na de pauze uh, uh, zijn die stukken over die familieleden. En dan ja. worden daar foto's okay. geprojecteerd. Oh, leuk. Ja. En uh, daar vertelt hij dan ook over. Het is echt ja, inspirerend. Ik, ik hou Bijzonder. van de muziek. Ja. En uh, <coughs> elke keer als ik er weer ben, zoals gisteravond, overtuigt so het mij weer om door te gaan. Ja, om ja, toch ja. me ervoor in te zetten. En ja, ja. dan ontmoet ik ook hele fijne mensen zoals jullie weer mee. Iedereen, ja. iedereen hartelijk dank vandaag. Ja. Oké, okay, dus uh, samengevat wordt het een mooi concert op 27 mei. En inloop was twee uur en de bijdrage is twaalf en half. En u hoort muziek van de Romein Dat Wieler. En daar worden lichtbeelden bij vertoond uh, van de families you supporting. Mm. Thank you very much for coming. Yeah. And we're going to listen to uh, a piece of your art Oh, Mag ik next even inbreken? Oh, uh, uh, the next, uh, ja. next guest. Mevrouw Rebel is er ook. Excuse me. You can have my time. I'm sitting behind you listening. Hij is al op And I think you yeah. need to explain when they um, listen to your music, just one more time. Because this is terrific zo het is time. Yeah. She's our tijd. Het is tijd. Het culture. Na de vertraging hebben wij uh, Romein <laughs> Wieler gehad en Sebastian Koolstee. Uh, daarbij kwam Marjan Rebel naar ja, binnen. Ja. En die zei, dit is zo'n belangrijk onderwerp, ik geef mijn onderwerp op. Heel lief. En die komt de volgende keer. Ja. En inmiddels is aangeschoven Hans Hovendoorn. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Het bestemmingsplan is uh, aangenomen. Ja, al een tijdje geleden. Al een tijdje geleden. En nu uh, komen er huizen erbij of zaten er die al in de planning? Nee, kom, zoals het er nu naar uitziet, ziet euh, het ziet er fantastisch uit. Maar als wat is het verschil dan? van het plan? Extra huizen. Uh, er komen, als het uh, goed gaat, maar jullie kennen het verhaal over de Curie-Driehoek. Mm -hmm. uh, kijk, bij de Kringloopwinkel, <kliek> daar wordt gebouwd. Ja. De KEI, dat is uh, zo goed als zeker allemaal. Ja. Er wordt over onderhandeld. En ja. als het goed is, moet de 1 oktober moet de zaak uh, vrij zijn. Ja. Het begint met de slopen en dan... Maar het is cruciaal... Uh, als dat gebied wat erachter ligt, waar die loodsen zitten... en waar mensen nog hun bedrijven oefenen... dat die uh, eventueel ook verplaatst worden naar het nieuwe terrein. Dat gaat er fantastisch uitzien. Maar ja, dat loopt maar niet zo. Er zitten 28 eigenaren. Dus dat betekent dat je 28 eigenaren moet uitkopen. En die uh, kunnen weer inkopen. En die kunnen met prioriteit inkopen op het terrein langs de spoorlijn. zeg ik maar. Allemaal, ah, is allemaal Hans. Allemaal. Of? Alle 28 hebben het recht om daar te kopen. Okay. Ik weet dat er een paar zijn... Uh, die hebben ook... wij hebben ook dan een leden gevraagd... wie wil wel verkopen en niet opnieuw hmm. kopen. Hmm. Dat is allemaal prima. Maar die 28 worden met prioriteit... eventueel geplaatst op het nieuwe Diebetein. terrein. Dat is aan de gang op het ogenblik. Uh, Nick ten Broeke... niet onbekend hier in Zandvoort... is de makelaar die dat, die grond daar gaat verkopen. En men weet, alle anderen weten... dat die 28 met prioriteit daar mogen komen. Er wordt massaal, bijna in zijn geheel... gaan de ondernemers nu naar de broeken toe... en weten dan, wat gaat het kosten... als ik daar een loods of een stuk grond moet kopen. Die, Tot zo. Zijn die loodsen... Uh, want ik heb hier een tekening liggen... Ja. en die, die is voor iedereen te kijken. Zijn die loodsen al bedacht? Ja, er ligt al een plan... Is een, een, uh, van hoe dat hele gebied eruit uh, moet ja, gezien. Ja. Het moet natuurlijk een uitstraling krijgen. Dus in beginsel koop je daar een loods... die daar dan in ieder geval aan de buitenkant... Aan de welstandseisen voldoet. die past in het duinrelief wat we daar willen maken. Het gaat er echt fantastisch uitzien. En bovendien, dat heb je in de krant kunnen lezen... Mm. ...worden het ook loodsen die voor wat betreft de energiebetrekking echt helemaal mm. voorop lopen. Duurzaam. Ja, duurzaam. Ja. Dus die 28 mensen moeten wel weten, ja, wat kost dat als ik straks zo'n stuk trein ga kopen? Nou, die prijzen zijn bekend. Daar hebben we maandenlang over gesproken met de ontwikkelaars daar. Mm -hmm. En die prijzen zijn bekend nu bij de ondernemers. Dus als we vervolgens met de makelaar aan de tafel gaan zitten... weten ze, als ik wegga en ik wil dan wat nieuws kopen voor een x-aantal meters... dan kost me dat. En wat vinden dus, jouw leden daarvan, van die prijs? Kijk, weet je wat het is? Uh, in de algemeenheid dacht ik dat men zegt... nou ja, we kunnen ermee het bevoeten... maar ja, ik, ik hoef je niet uit te leggen... Nee. dat er uh, altijd mensen... er zijn altijd mensen bij die zeggen, ik vind het te veel. Of ik kan het niet betalen. Uh, ja. ja, op zich geen eigen team. Maar wij, wij als bestuur zeggen... nou, de prijzen die eruit komen... ...gezien alles wat zich daar gaat ontwikkelen... ...is dat die prijs wel waard. En dat is uh, wat ons betreft... ...een redelijk scherpe prijs. Je kijkt natuurlijk ook wat de mensen zelf hebben moeten betalen voor de grond. Wat ze moeten investeren, wat ze moeten infrastructuur... ...kortom, ik zal dat verhaal niet doen... ...maar wat prijzen betreft... ...denk ik dat het redelijk is. Ja. Oké, okay, dat is het achterste stuk. Dat is het achterste stuk. Dat en is dan gaan stuk, we naar voren toe. Dat is het stuk bij de, tegenover de brandweer. Tussen de brandweer ja. en de loodse... ...komen de. woningen. De appartementen, komen ja. woningen... Ja. Ja. Uh, dat staat ook, dat is uh, inclusief, dat is al uh, bepaald, dat gaat gebeuren. Die aantallen kennen we ook daar. De aantallen van de KEI zijn dus nog ongewis. En waarom? Kijk, als die ondernemers daar ja. niet weg zouden gaan op de Curie-Driehoek... dan beperk je dat ook als de KEI. Mm -hmm. Want je hebt er je rekening gehouden met ja. geluidsoverlast enzovoorts. Mm -hmm. Dan zou het ophouden bij uh, de, de oude korrodex, zou ik maar zeggen. Uh, de, bij de oude corodex, Ja, achter de kringlopen... dan ja, ja. moet ik het altijd maar. Ja, ja. Dat hele gebied. Ja, ja, ja. Uh, dat zou... Uh, ja, naar mijn gevoel voor Zalfoort... een hele slechte zaak zijn. Want... ik heb ook de tekeningen gezien die daar eventueel zouden... Uh, wat er eventueel uh, zou verrijzen. Nou, dat ziet er echt top uit. Het is echt een upgrading van Noord. Maar het is heel reëel dat de ondernemers zeggen... ja, maar ik moet het wel kunnen betalen. Dus ik heb gezegd... enerzijds weten ze dus wat... Uh, wat men moet gaan betalen. Maar anderzijds zitten we... De, met die ondernemers. Die in het verleden een geveltaxatie gehad hebben. Ik. ik weet niet of je weet wat een geveltaxatie is. Ja, maar dan die... loopt er een makelaar langs en die kijkt naar buiten en die zegt, nou, dat pand zal kijk Omdat ook even wat, wat zijn. Maar als daar vroeg de schoen nog al. Nou, exact. Dus dat kan ik nu wel vertellen dat voor heel antwoord: die geveltaxatie hebben wij aan de kant gelegd. Ja. We hebben gezegd, jongens, dat er zitten zoveel. ...oneffenheden in, ook samen met de gemeentebestuurder gezegd... ...ja, er zitten toch dingen in die, die vallen niet te rijmen. Laten we het proberen een hele goede nieuwe start te maken. Ja. We hebben nu afgesproken, samen met de gemeente... ...en dat de gemeente veel waard is. Die zegt, wij doen daar de uitdrukkelijke mee. We gaan een erkende taxateur nu uh, benoemen. De gemeente en de ondernemers. En die gaat, zij ook die bij de rechtbank uh, altijd mm. te, te, opgeroepen worden om eventueel. Te, wij gaan nu samen met de gemeente proberen de ondernemers zo ver te krijgen dat ze hun pand op die wijze laten taxeren. taxeren ja. Wat daaruit komt, daar valt altijd uh, uh, over te arbitreren. Mm -hmm. Maar, en dat is van belang voor de ondernemers, ze zijn tot niks verplicht. Het is vrijblijvend, ze moeten wel meedoen aan die taxatie. Want dus je moet natuurlijk wel weten wat de pand eventueel, wat daarvoor betaald moet worden. En de gemeente zegt: in die taxatiekosten doen wij in ieder geval uh -huh. voor 50% mee. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat ben ik uit de mooi. grond van. Dat is maar... ja. Ik bedoel, dat is, dat de intentie van de gemeenteraad en ook de, de, de, projectwet, uh, de projectwethouder: daar zijn wij buitengewoon tevreden over. En ja, als bestuur zeggen we: dit project dat moet eigenlijk slagen. En uh, de gemeente is ook bereid. Eh, om eh, er ook nog wel financieel in te participeren... want er moeten natuurlijk kosten gemaakt worden voor verhuizing enzovoort. Ja. Die attitude is goed. Als dat gaat gebeuren... Ja, sorry, maar ik maak ook een Ga Als dat gaat gebeuren, dan is het niet alleen het trein van de Corendix... en de Curie die wat opgeknapt wordt... Oh. maar er is ook door de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld... voor de upgrading van heel Noord. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch. Kijk, als je daar nieuw gaat bouwen, dan moet je je infrastructuur op aanpassen. Je moet kijken hoe je dat nog gezelliger en mooier kan maken. En laten we wel zijn, Zalver Noord is een wijk met zo'n 6.000, inwoners. Het is de grootste wijk van Zandvoort. En wat ik ervan hoor van de mensen, die zijn er hartstikke blij mee. Nou, ik hoop dat we de komende maanden er wat moois kunnen maken. Het draait natuurlijk inderdaad over die qd Want dat andere gedeelte aan de spoorweg, daar zou je dus gewoon mee kunnen beginnen. Daar zouden ze mee kunnen beginnen. Met die verstanden, dat we gezegd hebben, luisteren. Op dit moment kunnen we nog niet beginnen, want we willen eerst weten wat die 28 mensen doen. Want ja, ja. Ja, ja. er zijn, ik weet dat er ook derden zijn, ook zelfs buiten Salvoet, die, die daar willen komen. Dat is een riotieke ja. plek. Ja. Ja. En vergis je niet, als je daar een modern gebeuren krijgt, moderne loods, moderne bedrijfsrein. En je investeert daar voor 30 jaar, nou, dat pand, dat, die panden worden alleen maar duurder hoor, dat mm. kan ik je verzekeren. Ja, zeker als je een mooi bedrijfstrein hebt, uh, wat ik zou zitten verzinnen, er zijn natuurlijk bedrijven die even weg moeten. Die? Tijdens de bouw. Ja. Uh, ja, uiteraard. uiteraard. Daar zal wat mee moeten gebeuren. Ja, even weg. Voor. Dus Eigen de Eigen zaak weg. niet verkopen. Je kunt niet zomaar een, een loods uh, omver daar doen. Dus er moet consensus zijn tussen 28 uh, ondernemers, anders gaat het feest niet door. Correct. Ja. Okay. Dat is het uitgangspunt. Ja, ja, okay. In beginsel moeten ze we 28 we beginnen. Ja. Kijk, als je daar, want op die nieuwe plek, worden ook woningen gebouwd. Dat is nou ja. juist de juiste ja, meerwaarde. Ja, ja. Ja, ja. En of er dan nou al 50 of 60 of 70 zijn, dan gaan we allemaal met elkaar uitkijken. He, dat houdt mee verband met, ja, wat is die grondwaard op een gegeven moment? Ja. En wat kun je daarin investeren? Ja. ja. Maar, wat, en dat is het hoopgevende. We hebben de ondernemers bij elkaar gehad. Mm -hmm. En ze komen ook, hè? dat is ja, belangrijk. De ja. zelfverzekerde ondernemers ja. zijn bij elkaar gekomen. En er waren er van de 28, waren er op dat moment 22, 23. Dat is een goed Netjes. teken. De mensen, die zijn zich bewust van het feit dat er nu een hele belangrijke keuzes gemaakt moeten worden de komende maanden. Ja. Want over 4, 5 maanden is het over. Ja. Ja. Want er moet de komende maanden hard gewerkt worden. Ja. Ja. Maar dat vraag en aanbod moeten worden, wat je net uitleg. Als men het niet doet, ja helaas, ik zou het verschrikkelijk vinden. Maar dan is het over. En dan gaan derden naar die terreinen toe. Dan gaan we mee, ja, dat nou, klinkt misschien een beetje cru. Nou ja, nee, maar het is wel Kijk, als al de je, de nou, um, Als je nou uh, niet verkoopt, blijft, toch zitten? Of word je er uitgekocht? Nee, als je nou, uh, niet verkoopt, word je onteigend. Moet weg? Nee. Wij als Vrede proberen optimale prijzen te krijgen. Ja, ja. Die, uh, dat maar als ik nou toch wil blijven zitten? Ja, dan uh, mag ik mijn persoonlijke mening geven. Dan krijg je op langere termijn een probleem hoor. Neem dat voor mij aan. Nou, kijk, als, ik, als ik hier blijf in het midden van dat hele terrein zeg ja, even, ik ga nou, niet weg. Dan weer. kunnen we dat terrein niet ontwikkelen. Nee dat bedoel ik. Nee want nee, dan belemmer nou, je zou dat Misschien Dat zou zijn. Daar moet je ja. niet aan denken. Ja. Maar er is dus niet uiteindelijk iets waardoor je mensen kan dwingen. Nou ja. Heel formeel. Moet je heel formeel zijn, van, zijn ja. Maar ik heb niet de, de, de idee dat de gemeente die attitude inneemt. Die proberen nou, het echt. gaat ook heel veel geld kosten En met ook bereid om daar eventueel ook nog in te participeren ja. stuk. Daar moeten we uitkomen. Als dat niet lukt, ja. Ja, dat zou ik een ramp vinden voor het hele gebeuren. Ja. Nou ja, wat ik er zelf van meegekregen heb, en dat zit in de, in, de, in de verslagen en in het bestemmingsplan zelf. Dat, en wat er omheen rondloopt, dat men toch wel positief is. Nou ja, de, ah, de ondernemers die zijn erg ja. positief. Dat meen ik heel oprecht. De is positief. Het is echt wel een enkeling. Dat, dat hoor ik ook wel. Die zeggen, ja luister, ik heb daar 200 meter grond. Okay. En, ja, ja, ja. Uh, dat heb ik gekocht, ik noem er ziet iets, voor honderdduizend euro. En nou wil ik er tweehonderdduizend voor hebben. Ja, kijk, dat soort verhalen. Ja, hoe goed bedoeld ook, jongens, dat kan niet. Ja. Nou, maar wel proberen maar wel reëel. al die ondernemers heel reële bedragen te geven. Nou, die attitude is aanwezig om dat te doen. Dus wij zijn echt de komende twee maanden zijn cruciaal voor het hele gebeuren van, ja. van maar mooi hoor. Nou, we gaan het weer volgen. Ja. En uh, bij, bij hier, nieuwe uh, ontwikkelingen dan zien we jou weer graag terug. Komen uiteraard. uiteraard, uh, uiteraard. Wij, uh, en bidden met elkaar. Ja. Ja. Altijd. <laughs> wij vragen aan Erwin Hilbers of hij nog echt, even vijf nog minuten even. kan blijven zitten. Want anders zou het wel heel kort zijn. En dan praten wij uh, na het nieuws uh, met ja. Erwin Hilbers. We gaan door naar de muziek. Nieuws en de boodschapjes.